naar het nummer 127 luisterspel van jean Marsu in de vertaling van Helene ballings met medewerking van Mieke Verheijde, José Janssens, Julien Vriend, René Pauwels, Gérard Swartelet Techniek, Leo aard en Leo de Kouwer. Regie, Mil Gijssen. Kind, lief kleintje. Een beetje limonade? Heel graag, mevrouw Bonnet, Heel graag. Ik heb de Rijsselstraat helemaal afgewandeld van nummer 1 tot nummer 123 waar u woont. Precies het laatste huis van de straat. Een hele wandeling. Het laatste huis. Dat dacht ik ook. Uw huis vormt toch de hoek. En toch vergissen wij ons naar het schijntje. Ik zweer u dat het werkelijk het laatste is. Sommige mensen zijn nogthans een andere mening toegedaan. Kijk maar eens naar die envelop. De heer Renville, Rijzelstraat, 127. Ja, 127. Al zes maanden lang krijg ik zulke brieven in mijn brievenbus. Twee keer per week, geadresseerd aan meneer Renville. En de postbode steekt ze stevast in de bus bij de concierge op 123. En de conciërge houdt vol dat meneer René Villet en mevrouw Bondé één en dezelfde persoon zijn. Zendt u ze niet terug? Er staat geen afzender op vermeld. Ik heb er al ten minste veertig teruggepost met de vermelding onbekend. Dat heb ik nu maar opgegeven. Ik heb er één geopend en al de volgende heb ik behouden. O, doe maar gerust, Diana. U kunt gerust kijken. Er staat maar één woordje in, altijd hetzelfde. Help. Help? En geschreven zonder ha. Ja, zonder ha. En dezelfde fout vind je in elke brief. En de wijkpolitie? Nou, die is verwittigd. Maar de brieven blijven komen en de politie trekt er zich niets van aan. Ze hebben zeker wat beters te doen. En dat is begrijpelijk. Een gek op sporen die twee huizen aan de straat wil toevoegen, is niet zo prettig. Een gek? Of een grappenmaker, die niet ophoudt een zekere renville om help te vragen, zonder haar. Dat is zeker niet prettig. Het is zelfs verontrustend. Gelooft u me, kind? Houdt u me niet voor de gek? Wel, nee. Ten einde raad heb ik gedacht, de politie denkt dat ik gek ben. En dat ben ik niet. Ik zal in zo'n beroep doen op mijn goede vriendin, uw moeder. Heel goed, mevrouw Bonnet. Als ik het goed begrijp, zou u graag willen dat ik de afzender van die brieven zoek. Ja, die help zonder H, twee maal per week, begint op mijn zenuwen te werken. Twee maal per week? Twee maal per week, op dinsdag en op zaterdag. En dat doet er maar aan denken. Het is zaterdag vandaag en ik heb niets ontvangen. Ik heb nog mijn briefwisseling al gekregen. Geen brief voor en filet van morgen? Is dat nogal gebeurd? Nooit. Dat is de eerste keer zedert ik die brieven ontvang. Dan is er geen ogenblik te verliezen. Wat, wat doet u, Diana? Ik begon met mijn onderzoek, mevrouw. Drink toch eerst uw glas leeg. Ja, en drink het uwe leeg, want ik verzoek u mij te vergezellen. Waar gaat u naartoe? Naar een politiecommissaris in Parijs. Ach, lieve Diana, men zou geld geven om jou eens te zien. Dag, commissaris. Ik ben blij u eens te kunnen opzoeken. Mag ik u een vriendin van moeder voorstellen? Mevrouw Bonnet. Commissaris Bernard, over wie ik u gesproken heb. Aangenaam kennismaking. Uh, meneer de commissaris. Uh, meneer de commissaris. Maar gaat u toch zitten, mevrouwtje. En jij ook, Diana. Nog altijd uh, vrijgezel, meisje? Welke man wil een detective tot vrouw, commissaris? Maar ik moet u vlug wat vertellen. Het is waarschijnlijk dringend. Al zes maanden lang ontvangt mevrouw Bonnet, die in de Rijsselstraat woont op nummer 123, twee maal per week een brief geadresseerd aan meneer René Villet op nummer 127, zelfde straat. Nummer 127 bestaat niet. Meneer René Villet, even min. Elk brief bevat maar één woord. Help. Geschreven zonder haal. De conciërge geeft die brieven elke dinsdag en zaterdag aan mevrouw Bonnet. En vandaag heeft ze voor de eerste keer... Niets ontvangen. Hoe is de verstandhouding tussen u en uw conciërge mevrouw? Heel goed, commissaris, Al twintig jaar lang. Aha. Lila papier, envelop van dezelfde kleur. Elegant schijn geschrift, waarschijnlijk van een vrouw. En de stempel... Ah, poststempel van de Weststraat. Met een reclamestempel voor het kasteel van Vincennes. Ja, ofwel een gek of een grappenmaker zonder twijfel. Normaal iemand zendt geen zes maanden lang brieven naar nummer 127 in een straat waar het laatste huis het nummer 123 draagt. Ik ken de Rijsselstraat. Hij zou tenminste eens komen controleren. En waarom post die onbekende al zijn of haar brieven in de Weststraat? Of in een brievenbus die door de post in de Weststraat wordt gecontroleerd? Ja, natuurlijk in een van de brievenbussen. Kunt u nagaan, commissaris, welke straten door het postkantoor van de Weststraat worden bediend? Oh, dat is gemakkelijk genoeg. Nog een blikje. Even kijken. Weststraat. Weststraat. Ah ja, kijk hier. Dit kleine stukje, vlakbij het kerkhof van Montparnasse. Lieve deugd, een kerkhof. <laughs> Bent u bijgelovig, mevrouw? Ja, maar al die brieven begrepen. Is er geen eigenaardig ongeluk? Geen onverklaarbare zelfmoord of een geheimzinnige moord gerapporteerd, meneer Bernard? Ja, ik zal eens even informeren, een ogenblikje. Hallo, heer Bernard. Ja, gafortie een dienst. Niks te signaleren langs de kanten van Montparnasse. Ja, ja, ja, doe maar. Ik wacht wel. Bij zo'n warmte komt zoiets wel ongelegen. Trouwens, de hondsdagen zijn niet erg gunstig voor een moordzaak. Zelfs niet voor passionele moorden. Ja, ja, ja, ja, ik luister, Gavotti. Nee, maar. Echt. Ja, dank je, Gavotti. Ja, ja, goedenavond. Wel, dames, dat noem ik nu eens intuïtie. Aan het Delanproblein, dus vlak bij uw zonen, werd een vrouw gewurgd. Oh. Bij haar thuis. Een zekere Marte Jordonje. Zonder vrienden of relaties, nooit briefwisseling. Gewurgd in de nacht van woensdag op donderdag. En de concierge was afwezig. Arme vrouw. In de nacht van woensdag op donderdag. Dat verklaart waarom er vanmorgen geen brief was. Mevrouw Bonlet, u hebt me te laat, vrees ik. Hoe verschrikkelijk. Oh, kom, kom, kom. Beschuldig u zelf nu niet. Misschien is er wel geen enkel verband tussen die brieven en die moord. Ach, verdorie, dat was ik vergeten. Wat is er? Het is de wijk van inspecteur Courtauld. En hij is trouwens van week. Maar een moeilijke kerel. Als je op zijn terrein komt, och, en met die warmte. Dus Diana gaat te werk, maar met de grootste voorzichtigheid. <middels> en ik zal ze een geven. Wat wilt u? Juffrouw, wie heeft u binnengelaten? Wilt u uw schouw terugkeren? En wilt u mijn schouw loslaten? Laat me los, zeg ik u. Nee. Nee, dat spijt me dan. Wel, alle duivels. Mijn excuus, maar dat was de enige manier om los te komen. Wat komt u hier doen? Bent u inspecteur Courtois? Ja. Goed. Ik heb u een oorveig gegeven en u is alles vergeten. U is gek. Nee, privédetectief. Van het agentschap Gregory. En wat zoekt u hier? Inspecteur, ik kom het briefpapier van bijna mevrouw Jordonje onderzoeken. Het briefpapier? Is het lila, getand met de middeleeuwse burcht in relief? Hoe weet u dat? Helaas, ik had het wel gedacht. Hier moeten we zijn. Kom binnen mevrouw Bonlein. Kom binnen. De inspecteur zal graag met u kennis maken. Ik vraag me af wat de agenten van Wacht beneden dan wel doen. Stel u zelf maar geen vragen inspecteur. Het toeval is soms de beste hulp van de politie. Mag ik u mevrouw Bonnet voorstellen? Ze is mijn vriendin, meneer de inspecteur. Goedenavond. en dan? Mevrouw Bonnet ontvangt al zes maanden lang lila briefpapier getand met een burcht in relief, twee keer per week. Laat de brieven eens zien aan de inspecteur, mevrouw. Kijk, meneer de inspecteur. Hm, wat te waar. Bent u meneer René Villet? Nee, nee. Trouwens, mevrouw Bonlay woont aan de Rijsselstraat, 123. En René Villet op nummer 127. Ja, waarom heeft die dame dan de briefwisseling van het nummer 127? Omdat er geen 127 is in de Rijsselstraat. een gekke geschiedenis. Inderdaad. Ik bedoel u beiden, mevrouw. En ik bedoel de arme vrouw die hier vermoord werd. Hoe weet u dat er een vrouw vermoord werd? En in deze kamer? Inspecteur... Zou het niet veel beter zijn als we samenwerkten? Ik wens geen te slaan uit deze zaak. Ten hoogste kan ik getuigen spelen. Maar voor u betekent een ontknoping ook een bevordering. Kom, laten we het briefpapier en het geschrift eens onderzoeken. U hebt vast alleen een ander gevonden. Ja, ja. Help. Zonder haal. Help. Met dezelfde fout. Ze zijn allemaal zo'n meneer de inspecteur. Dat is haar papier, haar geschrift, zonder twijfel. Dus werken we samen. O, waarom niet, hè? Wat een groot appartement. Dat zou ik denken. Negen kamers en dat voor een alleenstaande vrouw. Ontving ze veel bezoek? Vroeger wel. Dat had ze moeten voordoen. Het is vaak beter honderd mensen ontvangen dan één enkel. Ik heb alles onderzocht. Op deze plaats werd ze gewurgd. Hier? Verschrikkelijk. En niet het minste spoor van de burger. Geen as, geen modder, geen draadje, geen afdruk, niks. Een onzichtbare moordenaar. En de conciërge? Alle twee waren ze in Sedan, bij hun dochters. En die boeken, inspecteur? De sentimentele rommel, koek De eerste, de beste, kon haar hoofd op hol brengen. Waarschijnlijk niks dan gefrustreerd sentiment. Want mooi was ze niet, hoor. Ho, helemaal niet. woonden ze echt alleen? Ja, ja. Ze had in de stad, hier en daar, waar ze zin in had. Ze had geen familie, geen vrienden, niks. Ik heb zelfs in dit hele appartement geen enkele foto gevonden. De concierge herinnert zich niet... dat mevrouw Jardonne de laatste twee jaren bezoek heeft ontvangen. Ze kwam trouwens ook altijd alleen thuis. De concierges zijn niet altijd thuis. Het bewijs? Vorige woensdag. Zes keer op twee jaar. In akkoord met de eigenaar en met de huurders. Hoe hebben ze die arme vrouw gewurgd, meneer de inspecteur? U bent toch niet te fijngevoelig? Oh, is het dan zo verschrikkelijk? Hoh, nogal, ja. Verschrikkelijk omdat men aan de eenzaamheid van zo'n leven denkt... De enige man die ze hier heeft binnengebracht, die wurgt haar. Ze heeft zichzelf niet verdedigd, nee. De wetsdokter is formeel. Die bandiet heeft haar gewurgd op het ogenblik van de omhelzing. Waarom? Hm. Ik vraag het me af. Hij heeft niets gestolen, niks meegenomen, een absurde misdaad. Lieve hemel. En als je bedenkt dat er zoveel vrouwen alleen wonen. Inspecteur, die man moet achter slot en grendel. Ten allen prijzen. Dat is toch niet onmogelijk, nietwaar, de Als we samen nadachten, inspecteur. Ten eerste weten we dat mevrouw Soudonje zes maanden lang, twee maal per week, een brief schreef aan een zekere meneer Renvillet. Onbestaande. Wonen de Rijsselstraat 127, onbestaand nummer. Een ogenblikje, alsjeblieft, een ogenblikje. Ik bel even naar commissaris Bernard. Naar Bernard? Wa hmm, hmm. <laughs> Waarom? Waarom, hmm, hmm? <laughs> Ik begrijp het, ik begrijp het. Bernard heeft u op mijn spoor gebracht, hè? Het jullie het aan, met of zonder Bernard, u zal het toch wel gevonden hebben, denk ik. Hallo? Commissaris Bernard? Ja, hier Courto. Dank u, dank u, niet slecht. Ja, ja, ze zijn hier. Ik? Slecht gemutst. Oh, dat meent u niet, patroon. Uw bescherming is... Beklaagd. Uh, zeg, patroon, kunt u ervoor zorgen dat alle Rennevilliers in het telefoonboek van Parijs en Lyon worden opgezocht? Zelfs elders, indien mogelijk. Rennevilliers, ja. Dank u. Ja, u kunt me vinden op het Delambreplein. Ik ben er, ik blijf er. Ik vraag ook de Rennevilliers in Lyon. Mevrouw Jardin, je was afkomstig van Lyon. Kom, we gaan verder met het onderzoek. Wat weet u nog, juffrouw Diana? Beste mevrouw. Hoeveel brieven hebt u teruggezonden met de vermelding onbekend op dit adres of onjuist adres? Hoeveel? Tenminste veertig. Laat mij die enveloppen eens bekijken. En de stempels. Kijk. Twintig uur, twintig uur, twintig uur. Al die brieven zijn gepost tussen de voorlaatste lichting van 19 uur en de laatste van 21 uur in een brievenbus van dezelfde postsector. De postsector van de Weststraat, inspecteur. Dus in haar wijk. Sorry, en waarom altijd dat onbestaande nummer 127? Ik zal voor ons even niet te bekommeren om Renville of het nummer 127. Wat mij verwondert is dat geen enkel omslag een adres van de afzender draagt. Vindt u dat niet vreemd, inspecteur? Ja, ja, wat mag ze toch van die nutteloze briefwisseling verwachten? Een avontuur, denk ik. Elke avond wacht ze op een mirakel. Ze gelooft in mirakels. Die sentimentele lectuur bewijst dit. Laat, zegt ze, komt de lang verwachte wel. En dat is gebeurd. En hij heeft haar gevraagd. Jammer, jammer, jammer. Tweemaal per week, gedurende zes maanden, is mevrouw Jardonje naar een brievenbus van de wijken gestapt. Altijd dezelfde, waarschijnlijk toch? Zij stapt, zij stapt. Hier is de brievenbus. Ze stopt de brief erin. Ze wacht. En ze zegt, hier zal wel eens iemand bij me komen. En op een avond is inderdaad een man naderbij gekomen toen ze de brief posten. Een onbekende man. Ja. ja, hij komt naar haar toe. Ik ben Renvillet, fluistert hij. Ja. En zij antwoordt, ik wist dat u zou komen. En langzaam zijn ze weggewandeld. Hij heeft haar arm genomen. Hij heeft niets meer gezegd. Zij ook niet. Op het Delambreplein heeft ze gezegd. De concierge is er niet. Ze zijn binnengegaan. Ik begin het te begrijpen. De wijk is slecht verlicht. Hij heeft de vrouw niet goed kunnen bekijken. Maar hier. Ja, hier onder het licht heeft hij gezien dat ze helemaal niet mooi was. Helemaal nee. Een remedie tegen de liefde. Dat ze helemaal niet aantrekkelijk was. En toen ze om zijn hals is gevlogen, is hij geschrokken. Precies, ja, hij is geschrokken. En hij heeft haar uit angst gewurgd, of uit woede. Verlaten en verlamd door haar blind geloof in mirakels... heeft de vrouw geen weerstand geboden. De doodsidee is voor haar samengesmolten met de liefdesidee. Zoals in een roman. Zoals trouwens in Tristan en Isolde. Lieve hemel, lieve hemel. Wat is er, mevrouw Bonnet? Ik denk iets geraden te hebben. Hij is geschrokken en hij heeft gedood uit de woede of uit teleurstelling. Daarom is hij gevlucht zonder iets aan te raken of mee te nemen. Ik denk iets te raden. Inspecteur, mevrouw Bonlay heeft gelijk. We zijn dicht bij de waarheid. Het leven van die vrouw is een mislukking. Dat van de moordenaar waarschijnlijk ook. Het is zeker geen zwerver geweest. Nee, mevrouw Chaudonje heeft al haar hoop op die onzinnige droom gevestigd. Op die geheimzinnige renvillé. Ze ontvangt dus maar alleen het bezoek van die renvillé. Of van de man die deze naam aannam. Ik heb het. U hebt gelijk. De moordenaar heeft de droom van mevrouw Jardinje ontdekt. Maar hoe? Maar hoe kan ik nu zo dom zijn? En de postbode had me verwittigd. Weet u, mevrouw Bonlay, dat hij me gevraagd heeft... waar al die brieven die u terug in de bus stopt naartoe gaan? Ja, ja, de PTT is een knappe organisatie, mevrouw Bonlay. Lieve deugd, lieve deugd. Ik heb de indruk dat de moordenaar niet ver meer zal lopen. Mevrouw Bonlay. Juffrouw Diana, als wij juist raden, dan mag u me straks allebei een oorvijg geven. <lacht> Hallo, patron? Uh, met Courtois hier. Uh, die vrouwtjes zijn... Uh, nee, nee, ik zeg niets meer. Ik kom met u praten. Met het oog op de waarschijnlijke... Ja, ik, ik vertrouw het niet. Ik kom, patron. Dames, wilt u meegaan? Heel graag. We zeggen dat die arme vrouw zo'n groot appartement bewoonde... Die moordenaar is compleet idioot. <groot> Laat de beschuldigde binnenkomen, Chano, en breng drie biertjes. Ach, wat een hitte, wat een hitte. Raphaël, ga daar zitten. Dat hevige licht doet me pijn. Dat betwijfel ik niet, Raphaël. Wat mij pijn doet, is dat u weigert te antwoorden op de simpelste vragen. Ik moet u niet antwoorden. Waar was u woensdagnacht? Als u zelf niets te verwijten hebt, kunt u daar toch op antwoorden. Ik heb het u al gezegd, ik was thuis. Kunt u dat bewijzen? U moet bewijzen dat ik er niet was. Als iemand verdacht wordt van moord, heeft die iemand er alle belang bij. zo gauw mogelijk zijn onschuld te bewijzen, mijn beste. U bent woensdagnacht niet thuis geweest. Jawel. Waarom hebt u dan de deur niet geopend voor Lulu? Lulu? Is ze teruggekomen? Ze ligt. U ligt. U ligt alle twee om mij in de doos te Ja, zit de Lulu ligt niet en ik even min. Zij heeft wat gebabbeld met uw conciërge voor ze naar boven ging. En het was toen tien uur s'avonds. Rotwijf, ze kwam naar mij toe. Hm. Precies op die avond. Precies op die avond. Goedenavond, patroon. Mag ik de twee dames binnenlaten? Ja, dat is wel niet helemaal volgens de regels, maar vooruit. Maar laat ze binnenkomen, Komt u binnen, dames. Goedenacht, commissaris. Goedenacht. Ik had u liever tien minuten later gezien. Commissaris, ik zou u graag iets willen vragen. Mogen wij enkele vragen stellen aan meneer Raphaël? Ga je gang. Dank u, commissaris. Meneer Raphaël, wilt u naar ons luisteren? En dan? Mag ik u mevrouw Bonnet voorstellen? Ze woont in de Rijsselstraat 123. Ze heeft vijf maanden lang de brieven teruggestuurd die geadresseerd waren aan rennes -Villet. Wat heb ik ermee te maken? Indien ik die brieven niet had teruggezonden, meneer Rafael. als ik ze in de scheurmand had gegooid. dan was u nu niet hier. Ja, dan had niemand u verdacht van moord op mevrouw Jadwagne. Trouwens, dan had u haar nooit ontmoet. Waar bemoeien die duimen zich mee? Commissaris, ik wil niet door vrouwen ondervraagd worden. U zou beter bekennen, Rafael. Nee. Luister, meneer Rafael. Al drie dagen lang graven in uw verleden. U werkt bij de dienst. ...identificatie en vernietiging van de Parijse PTT. Alle brieven die niet kunnen besteld of teruggezonden worden... ...komen op uw bureau terecht. Uw aandacht is getrokken door de lela brieven voor de Rijsselstraat 127. Een maand lang hebt u er met uw collega's grapjes over verkocht. En daarna hebt u er niet meer over gesproken. Nee. Maar bij het postkantoor van de Wetstraat hebt u geïnformeerd. Dat is trouwens ook een distributiekantoor. U hebt gevraagd dat de postzak met lila brieven zou worden opgezocht. Elke zak wordt maar gebruikt voor drie of vier brievenbussen. Dus het kostte niet veel moeite om te achterhalen waar mevrouw Jodonje haar brieven postte. Dan hebt u die brievenbussen in de gaten gehouden. En toen kwam de ontmoeting met mevrouw Jodonje. Dus u... En u bent de dame van nummer 123 die de brieven terugstuurde. Verschrikkelijk. Ik zal u alles vertellen... Ja, ik heb die vrouw gewerkt. Lieve hemel, ik had die brieven niet mogen terugzenden. Wat spijt me dat. Vroeg of laat moest het zo eindigen. Commissaris, is Lulu werkelijk woensdagavond om tien uur bij mij thuis geweest? Ja, ik zou u wat op de mouw kunnen spelen, Raphaël. U zegt bijvoorbeeld dat ik u in de val wilde lokken. Maar ik zeg u de waarheid. Ze is werkelijk bij u thuis geweest. Ik ben een verloren man. Maandenlang houdt ze me voor de gek, truggelt me al mijn geld af, belooft me hemel op aarde. En die avond is verschrikkelijk. En die andere, ze heeft zowel het huis als de man uitgevonden... ...in de hoop dat er vroeg of laat een avontuurtje uit zou komen. Ja, ik heb haar de brieven zien posten. En elke keer werd ik een beetje meer aangetrokken. Niet door de vrouw, door haar geld... Ik heb lang geaarzeld. Elke woensdagavond had ze bij Dupont over het station van Montparnasse. Om negen uur is ze uit het restaurant gekomen. Ik heb haar gevolgd. Ik heb haar toegefluisterd. Ik ben Renville. U hebt me geroepen, ik ben gekomen. Ze antwoordde, ik wist dat u komen zou. Als sprak het vanzelf, is ze me meegenomen naar haar appartement op het Lambertplein. En dan? Ik weet niet wat me toen beziel heeft. Toen ik haar gelaat zo dicht bij me zag, zo troef, geel, gerimpeld. Ik had moeten vluchten, maar ik was als vast En dan, dan heb ik genepen zo hard ik kon. Ze heeft zich niet verweerd. Ze heeft zelfs niet geroepen. ...is aan mijn voeten ineengezakt. Dan pas begreep ik wat ik gedaan had. Ik heb niets gestolen. Ik heb er zelfs niet aan gedacht. Ik heb langs de straten gelopen. S Morgens ben ik gaan werken. Dat idiote werk. Onbekend. Onbekend. Vertrokken zonder adres na te laten. Terug aan afzender. Commissaris... U kunt mijn bekentenis noteren. Ik zal ze ondertekenen. Het is goed dat u ons het allemaal hebt verteld, meneer Raphaël. Het gerecht is niet blind. Heb vertrouwen. Arme man. Arme man.